De politie heeft een Rotterdammer van 18 aangehouden die opriep tot rellen in Rotterdam. Met zijn mobiel had hij oprijende berichten verstuurd. die later onder meer op Twitter kwamen te staan. Een paar winkels in Rotterdam gingen gisteren uit vrees voor rellen eerder dicht. Somalië wil dat er speciale troepen komen die voedselkonvooien en voedselkampen beschermen. De hoofdstad Mogadishu is volgens de regering nog steeds niet veilig voor konvooien. Ondanks de terugtrekking van militanten van de reorganisatie Al-Shabaab.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 Op die tijd blijf ik even de ah, tijd weven voor weven. plaat. Weven. Heb je een leuke plaat, Rudy? Weven. Oh, daar is de muziek. We gaan snel offline. U gaat luisteren naar inspiratie oh. Radio. Radio. Radio.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 Okay. En de volgende keer de kerk wat langer open mogen houden, hopen we dan Herman. Ja, ik, heb, ik heb dus een kerk vol gekregen. He? Ja, ik niet vol gekregen. ja, dat ja we hebben hem hier wel vol gekregen. Dus best uh, best niet, stap 1 is goed gelukt. Oké, okay, dat is zover, dankjewel. <laughs> nou, we gaan nu naar de eerste muziek, de duo To Be. Uh, met Je Raakt Me. Als het coach gaat natuurlijk over uh, ten eerste je leren raken. Ja. En uh, ten tweede uh, dat een coach je kan raken. Uh, dus dat... Dus het gaat heel erg over weer uh, laten raken. En dit is een cover van de Knights in White Staten, van de Moody Blues. Tobie uh, ja, Tobi is een uh, haremse groep en uh, toch wel een beetje ondergewaardeerd. Dus uh, nou, vandaar dat we ook vanuit deze uitzending dat steeds uh, willen promoten. Dus we gaan nu luisteren naar Tobi met Je raakt Me.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 is het is helemaal niet erg als je gesloten vragen stelt. Als ja. je zegt van ja. dat moet jij maar niet doen. Of... Ja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 Maar voordat we hiermee verder gaan... Um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 energetisch, het is het ontlading ervan toch en met de EMDR weer meer middelse uh, verbinding. verbindingen, herinneringen en daar ja. iets nieuws van de plaats hebt.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 Naar je eigen gedachten of uh, situatie en dat ga je doen. Maar soms kun je zo vastzitten uh, dat ook coachen met vragen stellen: goh, het zuinig zelf doen, uh, dat het toch in beweging komt. Dus mm -hmm. beweging. En therapie is voor mij werken op de millimeter, millimeter beweging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 maar echt hele zware trauma's. Dan mogen ze dat dan niet. weer niet te doen. En dat is dan weer voor de psycholoog. Okay. En als iemand echt een beetje wat meer uh, nog verder komt, dan moet je naar de psychiater. Dan uh, moet je met medicijnen ja, uh, mensen ondersteunen om ze een normaal leven te kunnen la laten leiden. Ja. Dus counselors vinden wel degelijk het uh, belangrijk om dat onderscheid uh, te maken. Maar ik, ik, ik, ik, ik <lacht> niet, maar ik kan me voorstellen vanuit jou dat je zegt: van ja, het is nee. allemaal één. En het grappige is: ik, ik, ik zelf ben transformatiecoach. En ik weet dat we op hetzelfde niveau werken als jij. En dan ja. komt ook alles samen. Dan wordt het een soort, weet je, offentage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 nou, voldoende antwoord, Dion? Ja, ik denk dat het voor de luisteraar wel even goed is. Soms moet ik termen weer even helder ja. te formuleren. Ja. Zeker, ja. En dan gaan we nu naar de vijf dimensies. Nou, mentaal, dat, dat begrijpen we wel. Het, het gesprek, hè, wat we bijvoorbeeld hier ook doen. En wat mensen ook nu thuis meemaken, dat komt mentaal binnen. Maar de andere vier, fysiek, emotioneel, energetisch, spiritueel. Beginnen eens bij fysiek, Coach op fysiek niveau. Ja, we hebben maar twee zinnen ook over mentaal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 Uh, ik geef het door op dit voorbeeld dan van als ik uh, die kriebel in mijn maag niet wil voelen en het wordt echt angst, dan schiet mijn energie omhoog, blijft hangen bij mijn uh, keel, zo bij mijn mm -hmm. borstgebied, omdat ik niet te hoeven voelen. Dus mijn energie zit hoog. Ja. Um, en dan uh, koppelt als het ware een beetje los van je lichaam. Die koppelt los. En dan even een andere stap dan, dan omdat je uh, er geen gevoel meer hebt met wat er werkelijk is in het hier en nu, kan je een overlevingsstrategie schieten. Wat dan, uh,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 Ik mezelf niets is wat het lijkt, en hoe meer ik. dat jullie dat gehoord hebben. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Ariane van Galen en zij is live coach en ze begeleidt als coach al meer dan 20 jaar managers en medewerkers, teams en organisaties, om vanuit passie hogere resultaten te bereiken. Ze schreef over dit onderwerp, het onderwerp dat we nu gaan bespreken is, wie is Ariane van Galen, maar we hebben natuurlijk nog even iets staan, namelijk de vijf dimensies en dan spiritueel.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 veel mee met de wetenschap bijna wordt wetenschap bij weten dat wetenschap bestaat ja bij, ja zelfs dat hè, ja. dat, dat uh, maar dat eigenlijk niet toeval is dat nee. dus uh, uh, dat ergens in de energie het al vast ligt ja ik hoor me zweveren gewoon ja ja maar het is zo complex maar, dat uh, ja het is zo complex, dat, uh, het, ja, het is zo complex ja, we hebben nog een fysica dat is mooi. Ja, ja we hebben nog twee minuten dus ik ah. heel even uh, nog het laatste de zin over spiritualiteit en dan wil ik even naar jou toe. Okay, dan probeer ik nog één zin erover aan te wijden wat spiritualiteit is met betrekking tot dimensies coaching.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 Um, nou ja, na, naast het coachen, uh, ik, ik leid coaches op en ik begeleid teams. De, de, de, de, eigenlijk is dat het. Ja. Daarnaast ben ik moeder en, uh, uh, van een, van een, een, pu een twee punten kinderen. En woon ik dolgelukkig in Haarlem. En uh, heb ik een hele mooie geliefde. Ja. En uh,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 now.